Het zit van de Linde met het NOS-journaal. In Roemenië is een man opgepakt die gezocht werd voor het financieren van Hezbollah. Er was 10 miljoen dollar uitgeloofd voor de arrestatie van Mohamed Ibrahim Bazzi. De Verenigde Staten noemen hem een internationale terrorist die miljoenen dollars heeft doorgesluist naar Hezbollah. Bazzi werd gisteren opgepakt op de luchthaven van Boekarest. Het is onduidelijk wat de Libanees-Belgische verdachte in Roemenië te zoeken had.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 Het dodental als gevolg van noodweer in Brazilië blijft oplopen. De autoriteiten melden nu 54 doden. In de deelstaat Sao Paulo in het Zuidoosten viel begin deze week zeer veel regen. Het water veroorzaakte aardverschuivingen en overstromingen. Duizenden mensen moesten hun huizen uit en er worden nog zeker 30 mensen vermist. Toeristen wordt afgeraden om naar het gebied af te reizen. De overheid wil voorkomen dat voorzieningen zoals ziekenhuizen overbelast raken.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 Het weer wisselend bewolkt vannacht, ook een bui is mogelijk. Het wordt niet kouder dan 3 graden aan zee tot rond het vriespunt in het binnenland. Morgen af en toe een bui, in de middag grotendeels droog en 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu de nacht. In the bleak of the night, I'll be there too. 3.50 I'm nimble I'll make a Take my hands. Oh, oh, oh. Baby no De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que yo tengo un problema See Dat rico! Está... Con ella me jammer om sí. mi mujer me estaba llamando y tuve que darle denken. Ik was niet meer in me om te denken. Ik was niet meer in staat om te hasta Ik was niet meer in staat om te denken. Ik was niet meer in Yo pago mi condena nena cambiamos de escena desde hasta Cartagena eres la única que me llena si te cojo pago mi condena yeah.